Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Nederlandse reisadvies voor China is verder aangescherpt. Vanwege het coronavirus adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken nu alleen naar China te gaan als dat noodzakelijk is. En KLM heeft besloten alle vluchten naar China na dit weekend op te schorten. Ook naar Peking en Shanghai. D66 wil binnen een paar weken met een wetsvoorstel komen voor vrijwillige levensbeëindiging bij 75-plussers. De partij ziet daarvoor genoeg aanknopingspunten in een rapport dat vanochtend is gepresenteerd over ouderen met een wens tot levensbeëindiging. Uit dat onderzoek onder 55-plussers blijkt dat ruim 10.000 ouderen hun leven willen beëindigen zonder een directe lichamelijke aanleiding. Minister De Jonge zegt in een reactie dat het kabinet euthanasie geen oplossing vindt. Hij wil dat de samenleving deze mensen meer zingeving biedt. Vandaag zijn tienduizenden leraren in verschillende steden de straat op gegaan. Meer dan 4000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs waren gesloten. Morgen wordt nog een dag gestaakt. De leraren vinden dat het kabinet niet genoeg doet aan de werkdruk in het onderwijs en het lerarentekort. De Algemene Onderwijsbond dreigt elke derde dinsdag van de maand actie te voeren als er niets verandert. Consumenten mogen de komende jaarwisseling al geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer afsteken. Het kabinet heeft de knoop doorgehakt en besloten dat een gedeeltelijk vuurwerkverbod zo snel mogelijk moet ingaan. Dat zeggen Haagse Bronnen tegen de NOS. En de politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dit is een man van 31 uit Rotterdam. Wiersum was een van de twee advocaten van kroongetuige Nabil B. Hij werd vorig jaar op straat in Amsterdam vermoord. Het weer. Vanuit het zuidwesten meer bewolking. De kans op regen neemt toe. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgen meest bewolkt. In de loop van de dag gaat het regenen. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd voor de aansluiting met de A10. Daardoor nu ruim een half uur vertraging van de verknopend Raasdorp. Een ongeluk is ook de oorzaak van de file op de A9 na Alkmaar vanuit Amstelveen. Twee rijstrokken zijn er dicht bij Badhoevedorp, overdorp. betekent een half uur in de file vanaf Aalsmeer. Op de A10 komt plein richting Amstel. 10 minuten vertraging bij Amsterdam Buitenveldert. Daar staat een pechgeval. En daarom is de rechte rijstrok dicht. Het geldt ook voor de A27 Utrecht-Almere. Een pechgeval bij het Eemnes. 10 minuten vertraging vanaf Beeldhoven. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 12 inch vond ik ooit op koning iedere dag in het Oosterpark bij iemand. Helemaal nieuw in een plastic hoes. Met het label van uh, een van Amsterdam's meest bekende platenzaken. In het centrum van Amsterdam erop. Ik durf ook, uh, niet te vertellen wie het was, de insiders okay. weten het wel. George Benson en Kibbe de Night, welkom terug, tweede uur, 5 na 6. We sloten het vorige af, uur, uur af met Stanley Clark en Don't Turn the Lights Out. En Ruby Turner en Jonathan Butler. En if you're ready, come go with me. De 80s favorites met Peter de Vries tot aan de klok van 7 uur. En men nog zegt op het voren. Tussen 5 en 7 gaat die radio toch altijd een stukje harder. Nou, dat vinden we helemaal fijn, joh. Ik kan het me ook wel voorstellen ook hoor. Ik heb het ook altijd op de zondag, uh, dat is de Classic Sunday. Er staat radio beneden via de versterker aan. Om 10 tot in de late uurtjes. Geen minuut missen van de Classic Sunday natuurlijk. Ja, en toen was George Benson helaas afgelopen... Uh, van de big bad city. Are you kids being bad? Oh yeah. Amsterdam's most wanted. Dance radio. Dit is Crystal Davis. Ook zo'n lekkere. So smooth. 3. Op een ander radiostation, met een beetje meer gevarieerde muziek, Nederlands jaren 60, 70, 80. <lacht> ...onvervalste jordaners... Maar dan zit je toch aan het einde, zit je toch opgehemelend als je dan klaar bent ermee. Dan zit je toch te smachten naar de uurtjes tussen 5 en 7 uur op Dance Radio. Nou, uh, ik ben helemaal, uh, helemaal, helemaal blij. Crystal Babies en zo Let's bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about this. Oh, oh yeah, Amsterdam's Dance Radio. Vond ik het lekker hoor, een hele lekkere. Wat ik heb het net door de collectie aan het was, dacht ik van... Oh, dit is toch ook wel een hele fijne. Uitgebracht op Ramson Records label. De originele versie van Tony Lee en Richard hier bij Dance Radio. En. En natuurlijk ook op een ZFM. 104,5 op de kabel, 106,9 in de eten. De lokale omroep van Zandvoort en omstreden. Mocht je nog wat willen horen, zet het op het forum, danceradio.n. En ik ga mijn best doen om het voor je te draaien. Tot aan, van 7 uur in Ethisch Favorites. Radio for the whole freaking world to hear. All over. Ow! Amsterdam's dance radio. 80-87, Walter Beasley en I'm so happy. De tweede de Vries op Dance Radio en op CFM. We lopen we weer richting het weekend. Hè? Ik gaan weer een volle programmering staan voor de zondag. En dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar, hè, zo moet het ook. moet nu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 We een discussie met James Henry in de studio. Over de lekkerste blaad van Sky. Toen had ik het over Bad Boy. Dat vond ik toch eigenlijk wel een van de fijnste. Maar is hij het niet mee eet, kan Dat kan natuurlijk altijd. Niet allemaal dezelfde smaak. Maar deze vind ik ook lekker hoor. Show me the way. De opvolger van Bad Boy. En dat was dit de opvolger van... Uh, Very Man geloof ik. Dat was een van de eerste. Hij zal luisteren we naar de klanken van de sky. Krijg ik spontaan zien. Bokken gezet een ander vaatje te tappen. En een lekker stukje Kashif. En een van zijn bekendste albums, Send Me Your Love. Gewoon oh, een hele fijne draaien. De koffiejuffrouw is ook voorbij geweest. De koffie komt er ook zo aan, daar zijn we fijn. Nou, de broodjes was. Je kunt jou een beetje doorsvollen. What? Why pay money to listen to satellites? Satellites when you can listen to happy and heavy for free. Yeah. We are dance radio. Sometimes it happens anyway, and I'm lost, lost for spoken words. So I wrote a song to say. No! Yeah. Circle round and round. Least of all, I never thought that love could lift me off the solid ground. Girl, you took and to say goodbye. I can't album uit 1984, All of You, Lillo Thomas. Settle Down. Het dat is die man toch een verschrikkelijke muziek gemaakt. Net als Kashif trouwens hoor, met Ool Love hiervoor. Van een album Send Me Your Love. De koffie je vrouw, is ook geweest, dankjewel. We worden goed verzorgd hier bij Dance Radio. Het is wel zonde geweest vroeger, Dan moest je zelf naar beneden rennen. Naar de kopjuur zien. Gauw een bakkie halen. Snel met boven rennen. En dan hopen dat je net op tijd was. Dan had je het ook vaak. had je al een plaat op de draaitafel liggen. En dan dacht je van nou nee, toch nog niet, weet je wel. maar gauw nog even een onderroep zoeken. De laatste seconde scherp zetten en dan had ik idee ook wel weer eens lekker om uh, te laten horen Renee en Angela en I'll be good What song? It can only be. Het singlezie ooit omdraaide. Op de ene kant stond Sweet Somebody, en op de andere kant stond My Heart's Defided. Gewoon allebei twee verschrikkelijke krakers. Van de dame genaamd Shannon van het album Let the Music Play. Zimmertjes nog tot aan de klok van 7 uur. Een van de van Evelien, Champagne King. Van de album I'm In Love. Gaan we gelijk namelijk een titeltrek draaien. En daarna doen we er nog eentje. En welke wordt dat? Geen idee, Ik ga nog even zoeken. Even een lekkere, dikke trek. Om mee af te sluiten zo direct. gevonden hoor die hele dikke dikke dikke eind van deze twee uurtjes ethisch favorite met Peter Vries op Dance Radio. Hey, het was nog laag genoegen. Ik hoop dat je lekker genoten hebt. Mij hoor je weer op dinsdag tussen 5 en 7 op dansradio.n en op CFM Ik wens je veel plezier met het weekend op Dance Radio. Weer heel veel showtjes aan. We sluit dus af met daten. En dan is niet een keer de Sound of Music, maar een hele andere. Maar oh zo lekker. Verder lopen. en dan komen het weekend weer helemaal opbouwen. Zodat het aankomende dinsdag weer allemaal spukjes te houden. En er ook eens een keer een, een dikke disco single op de draaitafel kwam. Geef veel plezier met Dans Radio.nl en een onstop. En wat mij betreft tot volgende week dinsdag, toch?